Het is acht uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Er komt geen nieuw strafrechtelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede van mei elf jaar geleden. Recent nieuw onderzoek heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd die een nieuw strafrechtelijk onderzoek zouden rechtvaardigen. Wel komt er een feitenonderzoek naar bepaalde verklaringen van de vroegere verdachte de V en wat daarmee is gedaan. Op de Waal bij het Gelderse Doornenburg zijn in dichte mist twee schepen op elkaar gebotst. Het scheepvaartverkeer is door de aanvaring gestremd. Er vielen geen gewonden. Alle opvarenden zijn van boord gehaald. Eén van de schepen vervoert 900 ton kolen. Het dreigt volgens de politie te zinken. De botsing op de Waal bij Doornenburg was rond half vijf vanmiddag. De scheepvaart is waarschijnlijk tot middernacht gestremd. PVV-Kamerlid De Roon komt terug van een Twitterbericht over minister Roosentaal. In dat bericht noemde hij het te gek voor woorden dat de Joodse minister Roosentaal veroordeelt dat Israël bouwt in het hart van zijn hoofdstad. Verscheidene Tweede Kamerleden spraken hem daar vandaag in een debat in scherpe bewoordingen op aan, maar hij bleef toen bij zijn woorden. Later twitterde De Roon dat hij betreurt dat de indruk is ontstaan dat hij het handelen van Roosentaal beoordeelt op niet-inhoudelijke criteria... De PVV'er vindt achteraf dat hij de joodse achtergrond van Rosenthal er niet bij had moeten betrekken. President Saleh van Jemen heeft ingestemd met een overeenkomst om de macht over te dragen. Hij ondertekende in Saoedi-Arabië een akkoord daarover. De overeenkomst is opgesteld door Arabische landen. De jemenitische president draagt de macht over aan zijn vicepresident en er komen binnen 90 dagen verkiezingen. In ruil daarvoor wordt de president niet vervolgd. Saleh is in Jemen 33 jaar aan de macht.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 Zijn je op de moment altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max, maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Over Van Brakel. Goedenavond. Misschien hebt u hem al aangeschaft, de agenda voor 2012. Dan kunt u vast noteren: de Floriade begint op 5 april in Venlo. En morgen begint de bouw van het paviljoen van de overheid. Directeur Paul Becks van de Floriade zometeen over het ontstaan van een groene wereld. Mijn eerste gast is net terug uit onrustig Jemen. Het uh, inmiddels vierde land in de Arabische wereld dat uh, dit jaar zijn president wegstuurt. Anna Bulgari, goedenavond. Goedenavond. U moet eerst even wat over de naam zeggen, want dat is niet uw echte naam. Hè? Uh, nee, ik gebruik inderdaad een andere naam waaronder ik schrijf. En uh, daar ga ik verder niet al te diep op in. Maar dat heeft vooral te maken met uh, dat ik anders reisproblemen verwacht in het Midden-Oosten. Omdat, uh, zoals wel meer mensen weten, uh, niet alle grenzen even open zijn in het Midden-Oosten. En ook niet alle landen even toegankelijk zijn voor journalisten. Nee, maar dan bent, dan bent u daar en dan zien ze toch, hey, die, die mevrouw is niet van hier met de blonde haren en blauwe ogen. Nee, dat uh, is inderdaad uh, iets moeilijker te verbergen. Vooral omdat ik ook nog uh, 1,85 meter uh, 85 lang ben. Uh, daar, uh, uh, dat kan wel een voordeel zijn als een nadeel. Uh, maar het heeft voor mij inderdaad geen zin om als ik in Jemen ben... Uh, bijvoorbeeld een gezichtssluier te gaan dragen... om uh, stiekem een grens over te smokkelen of iets dergelijks. Want mijn lengte kan ik toch niet wegsluieren. Nee. Dus... Geen, daar, ik bedoel, het levert geen problemen op daar... met uh, mensen die dingen te zeggen hebben. Nee, ik, uh, ik heb hele goede ervaring in Jemen. Ik denk dat je zeker als vrouw uh, uh, veel meer toegang hebt tot allerlei informatie als als man. Omdat je zowel met vrouwen als met mannen kunt praten. Uh, voor, zeker voor westerse mannen is het heel moeilijk om uh, de Jemenitische vrouwenwereld binnen te komen. Maar voor westerse vrouwen is dat eigenlijk veel makkelijker. En omdat je als westerse vrouw toch ook niet helemaal als vrouw behandeld wordt zoals een jemenitische vrouw benaderd zou worden, heb je ook toegang tot allerlei uh, bijeenkomsten zoals katsessies die eigenlijk alleen voor mannen toegankelijk zijn. Dus uh, ik denk dat je in jemen als vrouw een soort bevoorrechte positie hebt, alhoewel sommige mensen dat van tevoren anders zullen verwachten. Het is wel zo dat ik uh, me altijd uh, op zijn jemenitisch kleed in de zin van dat ik een lange zwarte jas draag, een foop, waarmee je dus... Je hele lichaam bedekt. En ik doe altijd een hoofddoek om. Maar wel een veel lossere hoofddoek dan uh, uh, de strakke, zwarte hoofddoeken die jemenitische vrouwen hebben. En hoe dragen. treden mensen u tegemoet als je daar bent? Uh, dat uh, kan uh, heel wisselend zijn. Maar ik spreek goed Arabisch. En uh, uh, soms word je in het begin heel, uh, ja, een beetje argwanend tegemoet getreden. Zo van wat kom je hier doen? En ben je soms uh, journalist? En ben je soms... Uh, pro-de tegenpartijen of iets dergelijks. Uh, als mensen merken dat je Arabisch spreekt... en zeker als ze daaruit ook merken dat je wat van het land af weet... Uh, kan het ook ineens helemaal omslaan in het tegenovergestelde. En uh, om daar een voorbeeld van te noemen... Ik, was, uh, ik ben net terug uit Jemen. En ik was op een gegeven moment in de laatste week was ik op een plein in Al Ka. Dat is een echte volksbuurt in Jemen waar, met allemaal kleine straatjes... waar in die tijd heel hevig gevochten werd... En ik kwam aan en er waren een aantal van die tribale krijgers... die waren daar een soort tribale poëzie aan het voordragen. Allemaal zwaar gewapend en zwaaiend met Kalasjnikovs. En ik wilde er eigenlijk wel heel graag een foto van maken. Dus ik haalde mijn camera al tevoorschijn. En meteen stonden er allemaal mensen om me heen van... nee, nee, nee, nee dat kan niet. En stel je voor dat het in de krant komt... of dat het bij de oppositie terechtkomt. En uh, dit, ik begon met dus zijn verhaal in het Arabisch, van dat hij die poëzie zo waardeerde. En dat ik het zo leuk vond dat ik dat in het echt kon zien. En uh, op een gegeven moment dook er ook nog iemand op die ik nog kende van een vorige reis. En toen sloeg de hele sfeer om. En mocht ik niet alleen uitgebreid foto's maken van de poëzie... maar ze wilden ook nog wel even een tribale dans voor me doen. En uiteindelijk kon ik ook nog een soort fotoshoot doen... van alle tanks Kijk. die om het plein heen stonden. De ja, ijs, ijs was gebroken. Ja. ja. Jemen, dat is, uh, dat is een puntje. Hè, want uh, Arabisch schier het Zuidwesten ongeveer. De grens aan Saudi-Arabië in het noorden. En dan ja. hebben we natuurlijk Oman. Uh, dus dat als we ongeveer weten waar het ligt. En het heeft 23 miljoen mensen. Dat is menig 16 keer groter dan Nederland. Ja, ja. Dat is een enorm land. Maar ook heel veel woestijn uh, natuurlijk. Het is echt een woestijnland. Hè? Het is gedeeltelijk een woestijnland. Ja. Ja. Uh, ik, ik vroeg me wel af. Uh, u bent Arabist, Dus uh, ja, daar kunt u met de mensen praten. Maar, maar wat beweegt u om juist Jemen uit te kiezen? Om daar te willen zijn. Uh, het is misschien het allereerste Arabisch land waar ik heen ging in 1996 was Jemen. Dus het is misschien ook wel een geval van eerste liefde en die gaat diep. Uh, maar ik heb daarna uh, ook heel veel gereisd in het Midden-Oosten. Ik heb een half jaar in de Palestijnse gebieden gewoond. Ik ben uh, uitgebreid in Egypte en in Syrië en in nog een aantal landen geweest. Uh, en Jemen heeft toch altijd wel een, is altijd wel een heel bijzonder land voor nou, mij. Eén goede reden waarom u er wil zijn. Uh, de uh, authenticiteit van de cultuur. Het is een van de landen die het minst verwesterd is, alhoewel er zeker wel westerse invloeden zijn, maar het is ook een land wat nooit onder of een groot deel nooit onder een westerse imperialisme heeft gevallen. Oh. En het heeft een heel eigen cultuur die eigenlijk niet in andere landen voorkomt. En de mensen zijn heel leuk. Ja, wat vindt u zo leuk aan die mensen? Ja, ze zijn heel open. Uh, ze kunnen ook uh, heel grappig zijn en heel relativerend. Ook uh, nou ja, daar zou ik wel wat voorbeelden van kunnen vertellen van hoe ze in een stad als Sanaa nu met een negen maanden durende revolutie omgaan. Maar alles wordt. Uh, ze blijven heel hartelijk en heel gastvrij. Nou ja, hoe gaan ze daarmee om? Want het is inderdaad negen maanden heel erg onrustig. Men wilde die president wegkrijgen. Uiteindelijk lijkt dat is dat gelukt. Uh, maar ze moeten ook hun dagelijks leven voortzetten. Ja, en de onrust is denk ik ook nog niet over... als ik zie wat nee. er vandaag allemaal gebeurd is. Maar mensen gaan inderdaad gewoon door met hun dagelijks leven... tot in het bizarre toe dat je wijken hebt waar in de nacht heel hevig gevochten wordt. En waar ochtends mensen gewoon weer met hun kindertjes naar school lopen... en met de taxi doorheen rijden en de winkeltjes gaan weer open. En tegen een uur of vier zegt iedereen van... nou ja, nu wordt het wel een beetje gevaarlijk. Nou, nu begint dus de wat, weer. Laten we de winkel maar weer dicht doen. Ja. En uh, ja, daar kunnen ze heel relativerend in zijn. En uh, ja, nou, ik vind dat ook wel bijzonder hoe mensen daar hun dagelijks leven ja. tussendoor zien te verzetten. Maar nou ja, taxeren ze ook. Oh, het, het gevecht is een wijkje verder. We kunnen gewoon doen alsof het normaal is? Ja, dat wordt ook gedaan. Mensen weten heel precies uh, waar wat gebeurt. Uh, in Jemen zijn heel veel mensen uh, uh, analfabeet dus, uh, nieuws... en de staatsmedia zijn onbetrouwbaar, dus heel veel nieuws gaat mond op mond. En als ik uh, een dag op stap ging in Sana, dan was ook het eerste wat ik deed, was gewoon uh, mijn boodschappen doen bij de groenteboer en bij de bakker en bij de, bij de wasseretten. En in elke winkel vroeg ik van, goh, heb je nog wat gehoord? He? Is het nog ergens onveilig? Zijn er nog ergens doden gevallen? En, uh, Iedereen is heel goed op de hoogte van wat er gebeurt. Er wordt allemaal uh, mondeling doorgepunt. Inderdaad, puur door het door te vertellen? Ja, het wordt allemaal doorverteld. Dus het belangrijkste is je eerste half uurtje uh, de straat. Ja, dat is, dat, het dat, ogenblad, dat is het ja. offenblad ja. ja, wat je ogenblad, hoort. Wat ja. grappig. Ja, ja. ja bijzonder. Uh, ja, u liet net wel even doorschemeren. We horen net ook weer in het nieuws van uh, zojuist van het uh, NOS Radio 1 journaal. De president heeft een akkoord getekend met de oppositie... dat hij verdwijnt na 33 jaar, onder voorwaarde dat hij niet vervolgd wordt. En toen hoorde ik bij u enige scepticis. Ja, er is natuurlijk nog heel weinig bekend over wat er in het akkoord staat. Maar uh, toen ik in Jemen was, drie weken geleden, was wel bekend... dat de uh, president een lijst had ingediend van meer dan 500 uh, bondgenoten of getrouwen... die die ook hmm. allemaal immuniteit uh, wilden wilde laten verkrijgen... Er zijn vandaag de hele dag grote demonstraties geweest in heel het land... van mensen die vinden dat hij er niet zo makkelijk mee weg kan komen... na alles wat hij tegen het land gedaan heeft, met name het laatste jaar. Uh, en zijn twee grootste vijanden, Ali Moksin en Hamid al-Ahmar... Uh, is nog heel onduidelijk van, van wat hun rol gaat zijn... of die gewoon blijven zitten. En dan zijn er natuurlijk ook nog zijn drie neven en zijn zoon... die hele belangrijke posities in de veiligheidsdiensten uh, bekleden. En ook daarvan is het nog absoluut onduidelijk uh, wat er met hen gaat gebeuren. Dus uh, een paar dagen geleden heeft de president nog gezegd... als ik aftreed, dan blijft mijn zoon gewoon de baas bij de speciale troepen. Oh. En... Het is natuurlijk heel erg de vraag hoe dat zich de komende ja. periode gaat oplossen. U hebt heel veel contact hè, met die mensen als u daar bent. Maar ook misschien uh, als u weer hier bent van, van afstand. Ja. Uh, wat, wat hoor je dan? Wat willen ze? Uh, ik heb veel contacten over het internet of over Facebook met een aantal mensen. Ik bel ook wel regelmatig. Uh, heel veel mensen willen gewoon dat het land weer stabieler wordt... Um, maar heel veel mensen willen ook dat er... Uh, dat, dat, uh, tot nu toe zijn er mensen die zich rondom de president bevinden... hebben heel veel macht en krijgen ook heel veel voordelen. Want Saleh is echt iemand die met een soort verdeel- en heerstechniek... Uh, en met vriendjespolitiek aan de macht is gebleven. Dat is een bekend verschijnsel in het Midden-Oosten. Ja, dat is een heel bekend verschijnsel. En uh, uh, mensen willen gewoon eerlijke rechtspraak, uh, scheiding van, uh, van staat en recht... Uh, ka gelijke kansen voor iedereen. Minder corruptie is ook heel belangrijk. Uh, in naam is Jemen een democratie. Maar in de praktijk is dat maar tot op nee. zeer beperkte hoogte. Dus mensen willen ook eigenlijk gewoon meer democratische rechten. En heel veel arme mensen willen ook gewoon een beter leven. Een ja. beter salaris, meer toegang tot... Uh... Want van buurland saoedi arabië weten daar zit heel veel olie. Daar, daar leeft de wereld van. Hoe zit dat in Jemen? Jemen heeft wel olie. Uh, maar dat is aan het opraken. Jemen heeft ook gasreserves, maar waar heel veel onvrede in Jemen mee is... is dat heel veel van die gas... er is een grote nieuwe gasplant bij Mokalla en bij Aden in het zuiden... dat heel veel concessies zijn weggegeven aan westerse maatschappijen... en dat er eigenlijk maar een heel klein deel van de inkomsten naar Jemen zelf gaat... en dan meestal nog direct naar de president... En heel veel mensen hebben dus het gevoel van... ja, eigenlijk wonen we best in een mooi land. Hè. De vroegere naam van Jemen was Arabia Felix. Het gelukkige Arabië, omdat het heel groen is. En, hè, het is eigenlijk een vrij rijk land. Maar de bevolking kan er heel slecht van mee profiteren. En dat geeft natuurlijk heel veel onvrede. En wat denkt u, want... Uh... Nu is de president weg, vermoed wordt dat hij niet meer terugkomt... althans niet in Jemen, waar hij dan wel naartoe gaat. We zullen het zien, misschien komt hij wel ooit in Den Haag terecht... als dat kan bij het internationaal gerechtshof. Maar welke toekomst wacht het land? Uh, ja, ik vind dat heel moeilijk om naar, ik hoop, een betere toekomst. En ik denk ook uh, dat de revolutie van nu, zeker in de jongere generatie... Uh, een hele positieve invloed heeft ge gehad. Dat mensen zien dat ze zelf ook iets kunnen veranderen... dat mensen er ook heel veel van geleerd hebben... Maar Jemen is een ingewikkeld land met heel veel macht voor de stammen... en op dit moment nog heel veel macht voor het leger. En het is, uh, ja, de toekomst moet leren hoe dat zich allemaal gaat uh, voegen... als de president weg is. Want ik begrijp dat de bevolking ook erg jong is, hè? in zijn totaliteit. Ze geloof bijna, bijna de helft nou echt, echt jeugdig ja. van, van die 23 miljoen. Ja, je ziet in Egypte, mensen hadden ook heel veel hoop na de lente... maar we spreken nu al over de herfst. Ja. Ja. Ja, en de Jemenieten zijn natuurlijk al negen maanden aan het demonstreren. Dus die hadden zelf denk ik ook al een wat herfstig gevoel. En uh, uh, ik denk dat veel mensen uh, wel besef hebben... dat het niet zomaar in een paar maanden opgelost is. Uh, maar ik denk wel dat heel veel mensen hopen... dat met het vertrek van Salem een betere tijd uh, zal aanbreken. U, u, u durft vast wel weer terug, hè, straks? Ik durf wel terug, ja. ja? Ik ben nu al weer plan aan het maken. <laughs> ja, weer, weer kijken en uh, mooie architectonische uh, Oude cultuur snuiven en, en met de mensen praten. Ja, het is een heel fascinerend land. Ja? Dus uh, ik blijf het heel graag volgen wat er allemaal gebeurt. Ik vond het fijn dat u er vanavond even over wilde vertellen in uh, twee dingen. Anita ah, Bul Bulgari moet ik zeggen. Maar ja, ik, ik ja. mag het fout zeggen, want het is toch een pseudoniem. Maakt het u uit <lacht> of die ieder bij zit of niet? Of vind ik het heel erg? Uh, moet je erg punctueel zijn? <lacht> nee, daar kon ik wel overheen. Ja, ik denk het ook. Ja, daar hoef je niet onder te lijden. Dank u wel dat u het wilde vertellen. Heel hartelijk dank. Tot half negen, twee dingen. Het Govert van Braco. Het tweede ding, ja, niet zomaar een ding. Dat is de Floriade. Te gast is uh, Paul Beck. Hij bouwde als directeur van de Efteling het park enorm uit. En nu is hij verantwoordelijk voor Floriade uh, 2012. De Floriade, de internationale land- en tuinbouwtentoonstelling... die om de tien jaar wordt gehouden. volgende editie is in Venlo. Meneer Beck, goedenavond. Goedenavond. Jemen, zeg ik tegen u. En gaat er dan bij u nog een bel rinkelen? Ja, Jemen, ja, die komt ook bij ons. Die heeft ook een inzending op de Floriade. Wij hebben zo'n veertig landen uit de wereld die bij ons zich presenteren buiten alle andere inzendingen. Maar ja, het is ook een wereldtentoonstelling en daar horen ja. we ook veel landen bij. En die, en die melden zich dan bij u uh, van kunnen wij een plaatsje krijgen? Ja, nou zo eenvoudig is het ook alweer niet. Het is een officiële wereldtentoonstelling, overigens voor de tuinbouw. En dat uh, de uitnodigingen die komen van de minister van Buitenlandse Zaken en minister van Landbouw, die de landen officieel uitnodigt en Mensen reageren dan en dan gaan onze mensen naartoe om te proberen te komen tot een overeenkomst. Ja, Wat zou Jemen ons kunnen laten zien? Hebt u enig idee al? Nou ja, Jemen is natuurlijk, en dat werd net ook verteld, groen, heel, he? een groen land, een heel interessant land. Voor hun is het natuurlijk ook heel belangrijk... te komen tot business-to-business-contacten. Want het is niet alleen maar de Floriade... een fantastisch evenement... waar wij toch meer dan 2 miljoen mensen verwachten. Maar het is ook een, uh, een platform om zaken te doen. Dat betekent dat zo'n 20% mensen uit Nederland en het buitenland... daar speciaal komen om elkaar te ontmoeten... om te kijken of daar zakelijke contacten uit voort kunnen komen. Ja, u zei net nadrukkelijk, uh, het is een... Tuinbouw tentoonstelling, waarom zei u dat? Omdat u zei land- en tuinbouw Ja, LTO, dat is het niet. Dat is een subtiele correctie, dank. Uh, ik, ik, ik, ga de, ik ga het nu zelf invrijven, bij mezelf. Um, maar um, kunnen we dat etiket tuinbouw een beetje afpellen? Wat, uh, wat, wat wordt daar dan onder verstaan? Ja, nou, tuinbouw is, dat moet u weten... eigenlijk de belangrijkste bedrijfstak die we niet ontkennen. kennen. belangrijkste exportproduct van Nederland. Eigenlijk het olie wat... Vroeger in Jemen was, is natuurlijk al vier eeuwen lang de tuinbouw voor Nederland. En uh, wat is dan tuinbouw? Dat zijn bloemen en planten en bomen en heesters en groenten en fruit. En uh, dat is eigenlijk een beetje hetgene wat we in Nederland onder tuinbouw verstaan. Maar hmm. dat is natuurlijk de Floriade, is veel meer. Het is een uh, beleveningsevenement waar mensen eigenlijk in een soort storyline, een soort theater, het verhaal wordt verteld hoe tuinbouw belangrijk is. Belangrijk is niet alleen voor Nederland... maar voor de mensen in de hele wereld. En het is eigenlijk leuk. Authenticiteit zie je natuurlijk ook. En er is veel cultuur... En ik moet je eerlijk zeggen, het ziet er schitterend uit. Ja, maar weet u, hij wordt om de tien jaar gehouden. Uh, uh, dat hoef ik u niet te vertellen natuurlijk. Maar uh, u, u bent daar dag in dag uit mee bezig. Wat doet u dan allemaal? <laughs> Want je zou denken, ja jongens, in tien jaar kunnen we toch wel een tentoonstelling neerzetten. We kopiëren een deel van de vorige en we zijn er aan op streek. Ja, ja, ja. nou dat uh, had ik ook min of meer gedacht. Ooit, zo meer dan vijf jaar geleden toen ik begon. Maar het is natuurlijk een, een, ja, een heel gecompliceerd iets. U moet zich voorstellen. Het is niet alleen maar landen die je accureert, maar er moet een compleet gebied ontwikkeld worden. Je praat over cultuur, je praat over uh, logistiek, je praat over allerlei andere aspecten die van belang zijn. Uiteindelijk groeien tot uiteindelijk wat. We, nu zijn. we werken nu met zo'n 60 mensen, dat wordt een aantal paar honderd... als we straks 5 april volgend jaar opengaan. Wat open gaan. doen al die mensen bij u? Wat zijn, ze, wat zijn ze nou dag in dag uit aan het doen? Ja, Ik kan er wel een voorbeeld aan geven. Ah. Er zijn mensen bezig met inzendingen, zoals u dat gezegd... met contact met het buitenland, niet alleen te acquireren... maar te faciliteren. Er zijn mensen bezig met het bouwen van het terrein. Het is meer dan 70 hectare terrein en dat moet aangestuurd worden. Bedrijven Arcades en Dura Vermeer, die Ontwikkelen dat verder voor ons. Maar uiteindelijk wij moeten daar de controle over houden. We hebben een heel cultuurprogramma waar heel wat mensen in werken. We hebben mensen in marketing. We verkopen kaartjes in Duitsland. We verkopen natuurlijk kaartjes in Nederland. Ja. Maar ook in Japan en China en in Scandinavië en in de andere landen. Maar verkoopt u aan de Duitsers omdat u nu in Venlo terecht bent gekomen? Of kwamen ze ook al in 1960 toen die voor de eerste keer in Rotterdam Ja, natuurlijk, die, u, natuurlijk. Ja, ook die komen altijd. Hè? Ja, ja, Duitsers zijn natuurlijk niet altijd erg trouw. Ja. Uh, deze gebieden waar we in zitten, Noord-Limburg is natuurlijk ook een uh, heel aantrekkelijk gebied voor de Duitsers. Veel mensen die komen ook boodschappen doen. Maar u moet weten, Duitsland is het belangrijkste exportland ja. voor Nederland. Noord- en west En we liggen aan de grens. En uh, dat is heel gemakkelijk bereikbaar. En de Duitsers houden van dit soort tentoonstellingen die wij eigenlijk ook houden. Ja, ik, ik zeg het maar even, uh, u bent ook directeur geweest van de Efteling, hè? Papier hier, Droomvlucht, de Efteling... Nou, die kennen we allemaal natuurlijk. Uh, ziet u een overeenkomst tussen de Efteling en de Floriade? Is er überhaupt een, een begin van vergelijking? Nou, je laat ervoor dus... vooropstellen dat de Floriade geen attractiepark is. Maar voor de rest heeft het een... Maar lage. wel, neem ik aan, een park met attracties Ja, maar geen achtbanen en nee, geen waterbanen nee. en geen draaimolen. Maar we hebben natuurlijk wel hele mooie inzendingen en paviljoens... wat zeker zo aantrekkelijk is. Het park is even groot als de Efteling. En dat is dus net zoveel bos als in de Efteling. Het parkeerplaats is gelijk aan de Efteling. Er komen ongeveer evenveel bezoekers als in de Efteling. En uh, ja, ik moet ook zeggen... Ik denk dat het minstens even leuk is als de Ja. En wat is uw paradepaardje nu? Kunt u kunt u er één ding uitpikken? Ja, Eén nou, uh, kan ik niet doen zeggen, maar ik kan u wel zeggen dat er heel veel te zien is. Uh, to, als u vraagt wat zijn de toonaangevende, ja. gebouwen, daar kan ik wel een antwoord op geven. Kijk, als u ziet de Villa Flora, dat is een groot glazen gebouw. Met een, uh, waar de grootste bloemententoonstelling van Europa wordt gehouden. Maar dat glazen gebouw is CO2. Vrij. En niet alleen ten aanzien van natuurlijk warmte en kou... maar eigenlijk ook ten aanzien van waterzuivering. En levert eigenlijk ook eh, het, de warmte voor de innovatoren. Dat is het gebouw daarvoor. 70 meter hoog, een majestueuze entree waarin hospitality echt ten top staat. Conventiecenters en dergelijke. En credel to credel. Nou, dat is een gebouw. Dat die... moet u even uitleggen. Credel to, dat is, uh, dat is gewoon recyclen, toch? Nou, ja. Mag ik het zo zeggen? Afval ja. wordt voedsel, ja. wordt afval... is ja. een je mag u wel zeggen, het is niet helemaal waar. Kijk, het is zo, het verschil van recyclen en creato-creden... is dat je bij het begin wanneer je een product maakt... Hm. nadenkt wat daarna mee gebeurt. Het zijn teruggeven aan de natuur of opnieuw wordt gemaakt. Nou, en dat is toch een gedachtenlijn die wij eigenlijk al uh, in Nederland nog niet zo lang kennen. Wij hebben dat mede geïntroduceerd in Nederland een jaar of vijf geleden. En uh, het bestaat al wat jaar langer in, in Duitsland, maar het is een nieuwe visie ter aanzien van duurzaamheid. En daar is ook groot gedeelte ons park op ingewicht en willen wij ook een voorbeeld geven aan onze bezoeker. ja. En vond me wel af wat, wat blijft er over van die Floriade als de tentoonstelling weer voorbij is? Want wat, uh, hè? cradle to cradle, maar uh, nee, wordt dat s ashe to S nee, dan? Nee, u moet weten, zo erop. Zo'n wereldtentoonstelling, zo'n Floriade, is natuurlijk een plek wat we maar een half jaar doen, 180 dagen. En we hebben natuurlijk van tevoren nagedacht wat we erna. Mee gaan doen. Wat houden we eraan over? Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Belangrijk is de spin-off die je aan de regio biedt. Hè? Naar de regio, de provincie, maar ook naar de tuinbouw. En wat er overblijft van het terrein, is een schitterend terrein... waarin we een aantal gebouwen al hebben... en waar een innovatief bedrijventerrein komt. En waarin heel belangrijk is eigenlijk ook heel de tuinbouw... en Greenport zijn staal. Maar centraal. dat is nou groenwoord beton straks? Wat zegt u? Groen wordt beton straks? Tuinbouw, nou, Ja, ja, ja. We zijn een industrieterrein. Ja, <gacht> maar dat is nou juist uh, eigenlijk de uitdaging om het niet beton te laten zien. Oh. Nou, aan Rotterdam hebben we de Euromast, geloof ik, ooit overgehouden. Uh, dus houdt Venlo nog iets, uh, inderdaad, iets heel tastbaars over waarvan je na jaren nog kan zeggen, jongens, grootouders tegen kleinkinderen, dat was de Florida. Ja, ik denk zeker zoals. Uh, de Euromas bij de Florianen, de Eiffeltoren... die we in Parijs hebben gezien wat overgebleven is... zullen wij eigenlijk de gebouwen, de Villa Flora ook overhouden. En dat gebouw zou over 50 of 100 jaar eigenlijk nog... ik denk eigenlijk een voorbeeld zijn van een gebouw... wat gerealiseerd in een hele kritische economische tijd... maar wat zijn tijd ver vooruit was. Ja, nou, uh, u zei het al, dat doe ik met een heleboel mensen... maar u hebt altijd wel mensen op wie u... Uh, uh, heel erg kunt leunen, vertrouwen... omdat u ze uit hun vorige arbeidszaamleven kennen. Wij hebben even gebeld met uh, uh, de u welbekende Reinoud van Assendelft, de Koning. Ja. Die kent u nog uit uh, de Efteling, onder ja, andere. En, en misschien bij uh, andere werkgevers ook nog. En de Mol ook nog. Mol ook ook creëren, nog? Ja. Ja, hij geeft antwoord op de vraag hoe het is om met u te werken. ja. Ik heb het altijd heel leuk gevonden met Paul uh, samen te werken. Hij is natuurlijk wel iemand die, uh, uh, ja, die er heel duidelijk aanwezig is. Ik bedoel ik, dat het natuurlijk een enorm grote vent is. Dat hij een, uh, uh, vaak een grote mond heeft en een heel klein hartje. En dat hij, uh, als hij uh, iets leuk vindt, dan, dan lacht hij als een hikkende walvis een beetje. Uh, het kon ook gebeuren dat hij rustig je kamer binnenloopt. Dat je met iemand in gesprek zit en dan... Uh, zegt, ja, wie ben jij eigenlijk? Uh, nou, ja, dat ontbreekt soms wel een beetje aan, aan tact. Maar als je hem leert kennen, dan uh, ga je dat ook weer waarderen. Grote mond, uh, hoor ik. Uh, en, en, uh, ja, dat uh, zijn Gebrek aan tact, uh, meneer Beck? Slaapkamergeheimen. Ja, ja <laughs> dat mocht u vertellen, denk ik. Hè. De, ja, maar dat is een, goeie, een hele goede vriend van mij. En we hebben altijd heel goed samen. Maar verleden. gaat er de zweep erover bij die mensen die u nu uh, bij de Floriade oh, oh, nee, ontmoet Nee, totaal niet. Ik heb uh, echt. De sleutel voor het succes is het goede team waar je mee werkt, intern. Maar ook met de Nederlandse tuinbouw, waar we een goede samenwerking hebben. En de regio is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar het feit is dat wij altijd heel belangrijk vonden. Dat weet Rijnoud ook zeker. Dat het team natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik ben maar een hele kleine pion ah, in het klopt, totaal. Je bent de directeur van de club. Ja, maar dat betekent niet dat je de, de, de, de grote buldog bent nee. die het daar doet. Je doet het altijd samen. Ja, nee, maar ik heb wel uh, gelezen vanmiddag over u. U bent een bouwer, u bent in, in dat opzicht uh, geen blijven. Nou is die Floriade natuurlijk dan ook een mooi afgerond project. Hè. Na ja. vijf jaar uh, bent u daar klaar mee. Ach, ja. Maar is dat een karaktertrek inderdaad uh, van ja, u? Dat zegt ja. u, ik, ik, ik maak graag iets en daarna moeten anderen het maar consolideren. Ja, nou dat is misschien wel waar. Het uh, punt is, ik ben sterk in het opbouwen van een organisatie... en het realiseren van een bedrijf. en uh, Op een vriendelijke wijze overigens. Maar uh, belangrijk is dat uh, als het bedrijf succesvol is... dan kan iemand anders het ook doen. En mijn uitdaging is eigenlijk uh, om het op te zetten... en daarna over te dragen aan iemand die het gaat consuleren. Ja, Maar bij de, bij de Floriade, dat zet u op en daar beleeft u... Uh... De, de finale mee en dan is het afgelopen. Wanneer is de Floriade 2012 voor u geslaagd? Laten we voorop stellen dat de mensen het leuk vinden... en dat ze het in ieder geval minimaal een 7,5 en een 8 eigenlijk waarderen. Hoeveel mensen moet u krijgen om ja, zullen, ook denk, de zaak financieel van ons te houden? Ja, rond 2 miljoen bezoekers. Zoveel, ja. ja. En dat zullen we ook halen. Waarom? Omdat ik dat weet. Ja, dat kan ik ook zeggen. Maar waarom weet u dat? Nou, vooropgesteld dat je natuurlijk dat niet zomaar zegt. Je hebt dat daar te onderzoeken. En ik weet op dit moment ook hoeveel boekingen er nu zijn. Het gaat gewoon heel erg goed. Uh, we hebben enorm veel aanmeldingen bij. Uh, we hebben extra mensen moeten aannemen voor de reserveringen. Dus betekent Wat? die 2 miljoen, die zullen we wel gaan halen. Dat kost een kaartje? Maar 25 euro bij de kassa. Ja, en dat is vooraf besteld goedkoop. Kinderen, 12,5 euro. Schoolreisjes, ja? 6 euro. Dus het is het ultieme schoolreisje voor 2012. Dat schoolreisje moet dan plaatsvinden inderdaad, van 5 april. En de einddatum was... Ja. Begin oktober. Begin oktober. Mm -hmm. Ja, dat zijn leuke uitjes natuurlijk. Dagje Venlo. Nou, hm? laten we zeggen, het is een uniek uitje. Het is één keer in de tien jaar. Ja. En wij hebben een, echt een heel mooi belevingsevenement gebouwd. En wat gaat u daarna doen? Bij Omroep Maxwijk. U <laughs> bent van harte welkom. Dank u wel. Ik hey, dank u wel, Paul Beck, directeur van de Floriade. Morgenavond vanaf 8 uur is Max er weer met uh, Twee Dingen. Op onze site kunt u alles nog eens terugvinden, 2-dingen.nl. En Willemijn Veen over BNN zodanig. Wat ga je doen? We hebben het over ruimtereizen met Floortje Dessing. Dat is haar allergrootste wens. Um, we hebben de ex-hoofdredacteur, tenminste. Hij gaat nu weg van de quote, Sjoerd van Stockholm. We hebben het over fantastische programma Mythbusters. Onder andere met Klaas van Kruisten, die net binnenkomt. Net op tijd klaar. Yes. Dat uh, allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Trudy Vennig. Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische koning Albert heeft formateur Di Rupo gevraagd... door te gaan met zijn pogingen een regering te vormen. De koning wil dat de zes beoogde coalitiepartijen toch proberen... om de begroting rond te krijgen en zo snel mogelijk een regering te vormen. Di Rupo, die eergisteren zijn ontslag indiende... heeft de koning om een korte bedenktijd gevraagd. Op de Waal bij het Gelderse Doornenburg zijn in dichte mist twee schepen op elkaar gebotst. Het scheepvaartverkeer is gestremd. Er vielen geen gewonden, alle opvarenden zijn van boord gehaald. Een van de schepen vervoert 900 ton kolen. Het dreigt volgens de politie te zinken. President Saleh van Jemen heeft ingestemd met een overeenkomst om de macht over te dragen. De overeenkomst is opgesteld door Arabische landen. De jemenitische president draagt de macht over aan zijn vicepresident... en er komt binnen 90 dagen komen er verkiezingen. In ruil daarvoor wordt de president niet vervolgd. En in Engeland is James Murdoch onverwacht opgestapt... als uitgever van de kranten The Sun en The Times. Daarmee lijkt hij consequenties te trekken... uit het afluisterschandaal bij de roddelkrant News of the World... van zijn vader, mediamagnaat Rupert Murdoch. James Murdoch werd vorige week hard aangepakt... toen hij zich voor het schandaal moest verantwoorden... voor een parlementaire commissie. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Woensdag 23 november, 2 over half 9. Goedenavond. Zometeen bellen we met onze verslaggever in Cairo. Daar wil het maar niet rustig worden. Er vallen veel doden. Hij vertelt hoe het nu is op het Tegierplein. En dan Short van Stockholm die stopt als hoofdredacteur van De Quote. Na half tien vertelt hij hier waarom en wat hij dan gaat doen. En in de reisrubriek met Floortje Dessing gaan we de ruimte in. En onze Joris Kreugel doet ook iets spannends. En het wordt een hele gezellige avond, want ik sta tussen 400 jonge, talentvolle, ambitieuze vrouwen en die zijn allemaal genomineerd door een weekblad. En een daarvan is onze directrice Tessa van der Lucht. En ik ga met haar mee, maar ik ga eigenlijk ook een klein beetje voor mezelf. Want uh, wie wil er nou niet als man tussen zoveel vrouwen staan? Joris houdt van de FIFA. FIFA, dat weten we vandaag. Uh, dan de TU Twente, die gaat de makers van het programma Mythbusters een eredoctoraat geven. Uh, of ze dat ook echt verdienen, de Mythbusters vind ik wel. Dat horen we zo meteen van de wetenschapper Leon Abelman en presentator Klaas van Kruisten, die voor de EO een soortgelijk programma maakt, Klaas? Ja, zeker. Eerst even kort, wat heb je vandaag gedaan? Uh, bijgekomen van mijn reis naar Haiti uh, ben ik gisteren van teruggekomen... en ik heb een proefrondje gereden op een motor. Hm. Ja. Want die ga ik kopen. Of dat, ja, wellicht. Dat, ja, uh, ja, ja, het is een proefrondje. Dat oh, nee, dat, teus, ja. nee, dat? nee, dat was niet voor je programma. Nee, nee, dat was voor mezelf. Voor het echt. Leeon de Abelman, uh, jij is ook zo meteen uitgebreid over de midbusters. Wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik heb met een collega staan kijken naar een grote bak met water met magnetische bolletjes erin. <laughs> dat klinkt echt spannend. Oh. <laughs> gaan we het er zo meteen misschien over hebben, maar in ieder geval over de MUZIEK nou, dan zou je denken dat we naar sport gaan. Maar we gaan toch echt eerst even naar Simone Wijnands... voor een update van Today's Topics. Met daarin sowieso, jij noemde het al, de onrust in Egypte. De CAP-pas die bestaat 50 jaar. En we hadden weer eens last van de mist. En in de kop van Noord-Holland, er zijn verkiezingen. En dat is omdat vier kleine gemeenten straks samen moeten gaan. En dat gaat niet van harte, zullen we maar zeggen. Dat is uh, toch uh, een ander slag mensen. Niks ten nadele van die mensen. Maar het is ander land. Het is nieuw land. Dit is oud land. Dus uh, ik had liever uh, met haar een kaspoch gefixeerd. Ze eten daar veel citroenen, denk ik. Straks hoor je meer. Dankjewel, Simone. Nu mag je wel, Henri. Henri, Schut, goedenavond. Uh, ja, goedenavond. Een avondje Champions League voetbal ligt nog grotendeels voor ons. Maar er is ook al gespeeld en niet geheel onbelangrijk. De Champions League heeft een cypriotische surprise gekregen. Frank Wieland in het matchcenter. Vertel. Ja, in groep G. Apuel Nicosia. Je zou, als je ze van tevoren invult als uh, uh, de ploeg die uh, als een van de eerste de volgende ronde bereikt in de Champions League. dan word je voor gek verklaard. Maar het is er vandaag toch echt gelukt. 0-0 gespeeld bij Zenit Sint-Petersburg. En omdat Zenit nog bij de nummer 3. Porto, die moeten vandaag nog spelen. Maar uh, die moeten nog tegen elkaar, de nummer 2 en 3. En daardoor weet Apuel Nicosia zeker dat ze bij de eerste 2 zitten. De allereerste Cypriotische ploeg ooit die zich door de groepsfase heen vecht bij de Champions League. Dat is één wedstrijd. Er zijn er acht in totaal. Wat springt er verder uit? Nou ja, de mooiste wedstrijd op papier is AC Milan tegen Barcelona. Niet dat het heel spannend is in die groep. Maar het is natuurlijk wel een prachtig affiche. Pato, 34 seconden. Dan weet iedereen. Oh ja, dat was de heenwedstrijd in Barcelona. De 1-0. Geheel onverwacht voor AC Milan zo snel. We weten één ding zeker. Pato gaat dat niet nog een keer doen. Want hij begint op de bank. Bij AC Milan wel in de basis van Bommel. Emanuelson zit ook op de bank. En Barcelona speelt zonder Iniesta. Die heeft een dijbeenblessure. Pedro is er niet bij. is ook geblesseerd. Ja, aflai dat verhaal kennen we inmiddels allemaal. Maar beide ploegen spelen wel in de sterkst mogelijke opstelling. Kortom, het wordt een echte clash. Ook al weten ze allebei al dat ze de volgende ronde hebben gehaald. Zometeen beginnen zes wedstrijden. En wij kiezen als hoofdwedstrijd voor Arsenal tegen Borussia Dortmund. In een groep waar het nog heel veel kanten op kan. Bas tigelen, wat zijn de meest logische scenario's? Nou, dat Arsenal weet één ding zeker. Als het wint vanavond, dan is het zeker van de volgende ronde. En Dortmund, die vanavond dus bij Arsenal op bezoek gaan, weet heel zeker dat als het nog uitzicht wil houden op die tweede ronde, dat het dan eigenlijk ook zou moeten winnen. Want Dortmund is wat slecht gestart in deze groep. Heeft na vier wedstrijden pas vier punten. Staat derde. Marseille staat tweede. Die hebben zeven punten. En Arsenal bovenaan met acht. En Olympiakos, die staan laatste, die hebben drie punten. Zelfs die doen nog mee. Kortom, in deze pool is nog van alles mogelijk. Arsenal natuurlijk normaal gesproken de grote favoriet. En alle ogen gericht op Robin van Persie. Niet alleen omdat het een Nederlander is... maar ook omdat hij de laatste wedstrijden keer op keer op keer op keer scoort. Tien goals gemaakt in de laatste vijf wedstrijden in de Premier League. Dat zijn tien van de vijftien doelpunten die Arsenal maakte in die periode. Een grootheid was hij al en wordt hij nog groter ook... In Londen. En aan de andere kant, natuurlijk, bij Dortmund kijken naar het 19-jarige talent Mario Gutsen. Die de winnende maakte tegen Bayern München afgelopen weekend. Kortom, een uh, ja, toch wel weer heel mooi affiche ook. Over acht minuten gaat het beginnen in de Champions League. We blijven het de hele avond volgen. Zeker, Henry. dankjewel. Radio 1, PNN Today. Spanning is om te snijden op het Tahrirplein in Cairo. Vandaag zijn er voor de vijfde dag op rij tienduizenden mensen aan het demonstreren. En het gaat er hard aan toe. Al meer dan dertig demonstranten zijn door de drukte en de gevechten met de politie om het leven gekomen. Journalist Remco Andersen die is in Cairo. Remco, goedenavond. Goedenavond. Jij was net nog op het Tahrirplein. Hoe erg merk je die spanning? Heel erg. Het is vandaag heel anders dan gisteren. Uh, spanning is sowieso wel hoog, altijd, uh, de ja. laatste dagen, want... Uh, ja op stemmen op afstand van het plein vinden non-stop gevechten plaats, maar het lijkt nu ook dichter naar het plein toe te komen. Ik was er een um, uur geleden voor het laatst ja. en het is de eerste keer dat ik zelf op het plein zelf echt zwaar traangas uh, merkte. En, en mensen uh, riepen dat uh, uh, boeven, dat, dat is het begrip hier in Egypte, mensen die in dienst van de, de overheid onrust stoken, dat die traangas op het plein hadden losgelaten. En hier um, maakt je grote zorgen over een op handen zijnde aanval. Ja, wat voor een aanval? Nou ja, het leger is natuurlijk niet blij met die mensen op het plein. En nee. uh, zijn de afgelopen dagen uh, weten ze blijkbaar niet zo goed wat ze ermee moeten. Um, uh, en dat hele plein leegvegen, dat, dat zou heel veel geweld kosten. En dat zou uh, de lege in de ogen van de wereld heel kwaad Mm -hmm. kunnen komen staan. Maar ze willen die mensen er weg hebben en ze hebben geprobeerd overleggen, ze hebben geprobeerd concessies te doen, dat was niet uh, genoeg. En uh, ja, ik kan ook geen toekomst voorspellen, maar de spanning neemt nu erg toe. En er zijn veel mensen op het plein die bang zijn dat, uh, dat ze met geweld gaan proberen het plein leeg te regen. En dat dat één deze dagen gaat gebeuren? Ja, dat het ja. vanavond gaat gebeuren. Maar goed, daar waren ze gisteren ook al bang voor, en eerst ook. Maar het was nu wel echt heel anders. Mensen zijn uh, echt paniekerig heel erg. Je zei net van, ja, er, er lopen mensen rond die onrust stoken. Hè? En de de, de mm -hmm. brainwashers heb jij die wel eerder uh, genoemd. Wat, wat zijn dat voor mensen dan? Ja, ze noemt een uh, Egyptische jongen, weet ze werken, maar ik weet niet of ze zo. Ja. Nou ja, en, en, wat, wat de overheid probeert te doen, en dat proberen ze via staatsmedia vooral, is um, die demonstraties, of die demonstranten op het plein afschilderen als onruststokers... die niet anders willen dan Egypte een beetje om zeep helpen... en uh, de economie beschadigen... en uh, eigenlijk alleen maar uitzenden op brul schoppen... en niet het beste voor het land. En op het plein um, zijn veel discussies aan de gang, politieke discussies. Soms hoor je ook mensen die heel duidelijk, heel fel... het, uh, het woord van de overheid uh, verkondigen... Mm. en echt bezig zijn om, um, ja, om een beetje onrust te stoken... en uh, proberen uh, buurtbewoners en dagjesmensen en toeschouwers op het plein... Uh, tegen die activisten te keren. En uh, dat noemt mijn Egyptische collega brainwashers. Ja. Maar ja, er zijn wel dat soort, uh, dat soort. Uh dat soort gesprekken gaande. de sfeer was was was was na vandaag waar heel veel mensen die duidelijk niet waren om, de, om die protesten te steunen. Ja. dus um, maar dat, ja, dat, dat, dat merkt merk niet alleen jij, maar dat merken natuurlijk de, de echte protesters merken dat natuurlijk ook. De, ja, de daarom komt... zijn ze zo paniekerig en reageren ze vandaag op alles wat er gebeurt uh, met, uh, met met met grote hoe noem je dat? Uh, stampieds. iedere keer als er ergens een een, een een geluid klinkt of iemand roept wat, dan, dan rent iedereen met met honderd man de ene kant op, de andere kant op. Het is heel, het is heel instabiel. De sfeer is ontzettend paniekerig. Ja, nou is het natuurlijk maandag zijn de parlementsverkiezingen. Dit is al dag vijf van de protesten. Het ziet er heel erg chaotisch uit. Jij zegt: de spanning neemt steeds meer toe. Wat verwacht je dat er nu gaat gebeuren? Um, nou ja, de rest van de stad is nog steeds vrij rustig. Als je een taxi pakt van het plein en je gaat een wijk verderop zitten, dan zitten mensen gewoon koffie te drinken. Mm. Maar um, in andere plaatsen in het land zijn natuurlijk ook demonstraties aan de gang. Ik weet het niet, uh, die verkiezingen zouden... Uh, sommige mensen zijn bang dat ze geannuleerd worden vanwege de onrust. Andere mensen zijn juist bang dat de overheid ze wil annuleren om meer tijd uh, te hebben... om, om, om zelf de macht weer naar zich toe te trekken. Het is, het is, het is heel moeilijk te voorspellen. Maar um, wat op het plein iedereen een beetje zegt, is dat verkiezingen het huidige klimaat... Ondemocratisch zouden zijn, omdat nog steeds um, de militaire machthebbers eigenlijk daarop zouden moeten toezien. Maar de rest van de stad zegt iedereen dat uh, die verkiezingen gewoon moeten doorgaan en dat het een eerste stap een democratie is. Ja. Ik, um, ik weet niet wat er gebeurt, of ze zullen doorgaan of niet. Um, maar ik, je, je ziet ze ook niet zomaar op. vertrekken, al die tienduizenden daar? Nee, nee. Nee, want uh, dat hebben ze de afgelopen dagen geprobeerd met een, uh, met een aantal uh, toegevingen. Ah. En is dus geprobeerd om die mensen uh, zover te krijgen dat ze zouden vertrekken. En dat, uh, dat heeft niet gewerkt. Mensen willen echt dat uh, die militaire raad vertrekt. Ja. En dat, uh, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ja, het enige wat ze tot nu toe hebben gezegd is dat ze de, de presidentsverkiezingen naar voren schuiven. Hè. En voor de rest uh, nog niet echt uh, concessies. Nou ja, dan blijven ze daar een tijdje. En dan hebben we jou binnenkort uh, waarschijnlijk weer aan de telefoon. Remco Anders ja. vanuit Cairo, Egypte. Dankjewel. Graag gedaan. Zometeen de Mythbusters. Dat superleuke programma op Discovery Channel. Je kent het ongetwijfeld, waarin allerlei mythes worden ontkracht of juist bevestigd. Ik heb nu een eredoctoraat gekregen. In Kun je een haai verjagen door hem op zijn neus te stompen? Kan een lode ballon vliegen en kan je een kogel vangen tussen je tanden? Hm. Hm. Nou, dit soort hardnekkige mythes worden elke aflevering... door de Mythbusters op Discovery Channel aan de test onderworpen. Who are the Mythbusters? Adam Savage. And Jamie Hyneman, joining them. Tory Belleci. What could go wrong? Harry we're Going for Total Annihilation. En Grant Imahara. They don't just tell the myths. They put them to the test. Oh, <laughs> Lekker man. Goed hè? Ja. Hier in de studio, Klaas van Kruistum, presentator bij de EO. Goedenavond, Klaas. Hallo. En Leon Abelman, de, de man. Goedenavond. Wie. Goedenavond. Uh, die heeft bedacht van de Universiteit van Twente. dat de programmamakers van de Mythbusters. een eredoctoraat moeten krijgen. En dat krijgen ze komende vrijdag, ja. bijna. En dat heb jij bedacht. Uh, nou, neem aan dat je, dat je het dan wel een aardig programma vindt, uh, lijkt mij zo. Ja, het is niet alleen een leuk programma. Ik, ik vind het ook erg belangrijk wat ze doen. Ja. Ze, ze, ze enthousiasmeren jonge kinderen voor, voor techniek. En, is dat nou uh, ja, eigenlijk een kinderprogramma? Nee, toch? Voor kinderen van alle leeftijden. Ja, precies. Oh, kijk. Okay. <laughs> ja. breed begrip. Ja, ik, ja. Zou, ik zou het niet als kinderprogramma willen omschrijven. Daarvoor gaan, duurt het te lang. Ja. De spanningsboog is, uh, is net even anders dan mijn kinderprogramma, denk ik. Want jij uh, zit hier omdat je Checkpoint presenteert. En dat is een, een, wel een kinderprogramma. Ja. Um, en dat lijkt er een beetje op. Dat doe je in ieder geval ook allemaal experimenten. Ja, dat is ook een testprogramma. Alleen dan wel in een snelkookpan. Ik denk in de tijd waarin Mythbusters uh, één test afronden, hebben wij er een stuk of vier gehad. Want kinderen ja. hebben niet zo'n grote spanning. Nee, dat trek is niet meer. Even die uit de... Uh, kun je een haai verjagen door hem op zijn neus te stompen, Leon? Ja, misschien wel. Ja. Ja. Pro pro proberen. <laughs> Vooral proberen. Die ja. is getest door de Mythbusters. Ja, dat kon. Kan je een lode ballon laten vliegen, Kruis? Uh, een, lo een lode ballon? Uh, ik denk het niet. Ja, wel. Nah. Kan je een kogel vangen tussen je tanden? Nee. Nee, nee. Nee, klopt. <laughs> Maar goed, ze krijgen dus een eredoctoraat. En het is een uh, programma op uh, uh, mensen... Ja, ik, ik heb er ook wel eens... Ik kijk er niet heel vaak naar, maar je zept er wel eens langs. S'nachts is het wordt ook honderdduizend keer herhaald. Op Discovery Channel. Um, jij presenteert Checkpoint, Klaas. Dat lijkt er een beetje op. Jij, jij kijkt er naar, uh, naar een programma met de oog als programmamaker. Waarom zijn die programma's zo goed? Ja, ik, ik, ik denk zelf... Omdat ze vragen opwerpen waarvan je eerst niet eens... Uh, uh... Dacht dat die vraag bestond. Maar als die eenmaal is opgeworpen, en dan weet het antwoord ook weten. En dat is volgens mij de kracht van, van Mythbusters. Uh, um, wij doen dat in ons programma ook. Alleen dan echt op, uh, op kindergebied. Dus. Ja, om een voorbeeldje te noemen. We hebben wel eens een keer getest van nou, stel je broertje neemt je regenpak mee... en jij moet door de regen naar school, daar heb je natuurlijk geen zin in. Zijn er nou nog andere manieren waarop je toch droog naar school kan komen? Zoals? En dan gaan wij dus in een, in een zwembad gaan wij met uh, huishoudfolie aan de slag... en met uh, dienbladen en dan gaan we gewoon proberen of je dan alsnog uh, droog uh, naar school kan komen. En wat kwam er uit? Nee. Volgens mij was huishoudvolie wel een hele goeie. Je ziet uh, er alleen wel een beetje raar uit. Dat hebben we wel. Leo, we hebben een, een van jouw uh, leukste myth, myths gebust. Nou ja, goed. Uh, moeilijk verhaal. <laughs> we hebben een fragment van een van jouw favorieten. Oké, okay, guys. Plants have feelings. And as an emotional response to a threatening situation, they can even scream. <laughs> First, to see if vegetation really does have feelings they're going to get a plant hook it up to a polygraph subject it to physical and mental stress and see if they get a reaction uh there's definitely a little deflection there a little slap on the leaf caused the needle on the polygraph to move could it mean the plant is feeling fear and pain the plants kind of twitching because he knows what's coming danus <laughs> aan het onderzoeken leon of een plant <laughs> pijn heeft ja, en of je hem of je bang kan maken. Ja. Ja. en uh, Vertel even hoe dat ging. Dan leggen ze hem aan een meter. Aan ja, aan, de... een, aan een leugendetector. Ja. Zodat je ja. kan zien of hij onder stress staat. En dan proberen ze eerst te denken: van ik ga je pijn doen. Zodat hij misschien telepathisch dat, dat voelt. En ja. dan gaan ze hem echt bedreigen We met het over een aanstelling. Dat ja. ja? ja. Dat kan toch helemaal niet? Dat is een leugendetector, dan moet je ook uh, eikvragen stellen en zo. We hebben hem toevallig ook gebruikt, een checkpoint. <lacht> dus, uh, ja. Maar, maar hij sloeg wel uit. Hè? Dus soms slaat die plant uit als je hem, als je hem bang probeert te maken. Maar ja, een heel klein beetje maar. Dus het was die... Sorry, maar hoe maak je een plant bang? Nou, je kan hem er aansteken bij zijn blaadjes komen. Ah, oh ja. En dan proberen om hem te verbranden. Ja, ja. Ja. Maar er zijn heel veel mensen in de wereld die denken dat planten gevoelloos hebben. Ja. En, en dan, oké, okay, dan kun je zeggen, nou doe niet zo raar en uh, ga weg. Maar ja. je kunt die mensen ook serieus nemen. Zo. Ja. Als planten gevoelig, is, gevoelig gevoelens hebben, ja. nou, dan kunnen we misschien proberen om die te meten. Maar wat, wat kwam er nou uit? Kunnen ze inderdaad, hebben planten pijn en, en zielenpijn? En pijn? Als je ze slaat, dan, dan reageren ze op die slag. Maar dat is niet zo gek, want dan doe je iets fysisch. Net zoals ja. als je, een, als je een, een kruidje roemen niet aanraakt, dan gaat hij ook dicht. Ja. Maar als je alleen maar in de buurt komt met vuur of met, uh, met, uh, met, een, met een mes of met een schaar... of je, of je zegt iets boos tegen hem, ja. dan, dan reageert hij daar bijna niet op. Nee. <lacht> dus uh, Dat is beneden de ruis van wat, wat, wat je nog kunt accepteren als, uh, als uitslag. Ja. <lacht> Dit klinkt vooral alleen maar heel erg grappig. Maar jij, jij, jij bent uh, een serieuze wetenschapper... Um, niet voor niets bedenk je, ze moet een eredoctoraat krijgen. Wat brengen zij dan waar de wetenschap iets aan heeft? Nou, ze hebben precies de wetenschappelijke methode. Dat is natuurlijk allemaal om, om te lachen natuurlijk. Maar er zit ook wel een serieuze ondertoon in. Alles wat je, wat je hoort en wat, je, wat mensen je vertellen, dat geloof je in principe niet. Dat moet je zelf proberen. Mm -hmm. Dus als iedereen zegt, er kunnen geen deeltjes sneller dan het licht... dan ga je proberen of het echt waar is. Nou, en we en als weten dan, allemaal inmiddels dat het ja. twee keer is getest. En ja, het kan ja. wel. Ja. Maar als iedereen maar zegt van ja, inderdaad, dat is niet zo Dus dat hoef je niet te testen. dan komen we nooit verder. Dus je moet dus altijd proberen. dat is het proberen. mooie. Zij zetten ja. mensen en vooral ook, want jij hebt je kinderen meegenomen. die hebben, geloof ik, ook al zes keer het thuis in de fik gestoken. toch? Omdat ze dit zo'n leuk programma ja, vinden. Ja, ze proberen van alles op te blazen bij mij thuis. Ja. <laughs> maar dat is het mooie eraan. Dat zet mensen aan tot Ja, het is vooral voor, voor, voor, voor kinderen op een basisschool. en Naar, het begin van de middelbare school. dat ze daarna kijken en denken: oh ja, ze hebben gelijk. Alles wat ik hoor moet ik gewoon niet geloven. ik moet zelf proberen. Ja, waarbij. Ik wel zeg, er zit ook wel grenzen aan, want we hebben bijvoorbeeld uh, gevaar in huis hebben we wel eens onderzocht. Ja. Dat hebben we toch wel afgesproken met elkaar van. Nou, we gaan niet uh, uh, uh, de kids vertellen hoe ze met uh, de grootsteen onstoppen in combinatie met een afwasmiddel een, uh, een serieuze explosief kunnen maken. Dat je vertelt hoe je dat deurtje open krijgt. Er zit zo'n klein haakje in <laughs> ja, ja, dat, dat skippen we dan. Nee, want uh, er zit hmm. natuurlijk ook wel weer grenzen in. Uh, uh, zeker als het gaat om um, explosieve dingen. De dingen die ik meestal ook het leukste vind om te doen. Ja, ja. want dat zit er heel vaak in. Daar ook nog even een fragmentje van. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. let's go see what it looks like it looks like after this There won't be a whole lot left. Oh, het zit zo dik in elkaar Veel Cairo. met explosies, ja, dat is ja. wel de kracht van het programma. Er moet, er, er moet iets exploderen, maar dat is bij jou een checkpoint. Is dat toch wel iets anders? Helaas, ja, we, kijk, we hebben natuurlijk te, te maken met totaal andere budgetten. Uh, en uh, zomaar iets laten ontploffen in een kinderprogramma... is ook wel vrij lastig uit te leggen. Dus wat wij vaak doen, want we vinden het wel te gek om, uh, om dat te laten zien... is het er gewoon omdraaien, bijvoorbeeld uh, de gevaren van vuurwerk. He, ik bedoel, uh, je ziet wel eens uh, gasten die met oud en nieuwe uh, vuurwerk in een prullenbak uh, gooien. Een openbare prullenbak. Dat is eigenlijk heel gevaarlijk, want je weet niet precies wat erin zit te kunnen voor hetzelfde geld. Uh, Jonge katjes. Le nee, <laughs> lege deobussen, ik noem maar wat. Weet je, er kan van alles in zitten. waardoor er een flinke explosie kan ontstaan. Mm. En dat laten we dan zien. Maar dan laat je wel die explosie zien, mag ik ook. Uiteraard. En, en vervolgens leuk. ga ik daar maar in een heel serieus moelwerk zeggen. van nou, dit is waarom je dat niet moet doen. <laughs> het is wel een super leuk programma om te maken, lijkt me. Het is, ja, maar ik doe het niet alleen. Hè. Ik heb een testteam met. Ja. Met wie ik uh, aan de slag ga. En de chemie met die gasten is zo leuk. Weet je, ik, ik, ja, ik, dat krijg ik wel vaker te horen. Dat mensen dan volgens mij, vind je het zelf eigenlijk het leukste van allemaal. Ja, soms is dat ook wel zo, ja. Leon, die uh, gasten die mitbussers maken, die twee mannen. Uh, dat zijn helemaal geen wetenschappers. Nee, nee, nee, nee. Dat zijn uh, technici die hebben gewerkt in, uh, bij Hollywood en bij het maken van films. Ja. En er zijn meer stuntman-achtige types, toch? Niet eens, nee. Ze maken de spullen waarmee stuntmannen dan werken. Ja, een beetje dus, decorbouwers. Ja. Ja, ja. Maar, ja, maar die ik heb ja. toch ergens een eerdokteraat. Ja, precies om die, om die reden die ik vertelde dat, ze, dat het ze gelukt is om een beetje van die wetenschappelijke methode te laten zien. Ze wisten ja. natuurlijk wel hoe het werkte en ze gaan er ook heel serieus mee om. Ze proberen zoveel mogelijk experimenten te doen, dingen reproduceerbaar te maken, zodat je het zelf ook nog een keer kan proberen als je het niet gelooft. Een van jouw favorieten vertelde je net buiten de uitzending, en, en ik, ik begrijp hem dus niet, misschien nu wel, met dat telefoonboek. Ja, dus als je, dat is een Nederlandse mythe. Je kon op een gegeven moment kon je mythes voorstellen, want ze krijgen hun mythes uit de hele wereld, iedereen kan mailen en, ja. en een mythe voorstellen. En deze kwam uit Nederland. Die hebben een wedstrijd gewonnen. En als je een telefoonboek twee telefoonboeken neemt ja. en je, je doet om en om de blaadjes van het ene en het andere telefoonboek over elkaar ja, heen, dan is het wat moeilijker om het uit elkaar te trekken. Kan je wel voorstellen? Als je een heel telefoonboek vol doet. Hoeveel kracht heb je dan nodig om het uit elkaar te trekken? Ja, ik dacht, dat trek je gewoon uit elkaar, die twee telefoonboeken. Ja, maar. dus je begint maar, met twee mensen te ja. trekken. Dat gaat niet. En op een gegeven moment heb je twee auto's. Totdat ze tot met twee tien ton trucks aan het trekken waren. En uiteindelijk de kettingen kapot drukken. En trokken op de rand van de rug van die telefoonboeken. Maar ze bleven aan elkaar. En daarom, vanwege dit soort dingen, verdienen ze een doktoraat en krijgen ze aanstaande vrijdag. Die moet je ook eens doen, Klaas. Ja. Zo. Klaas Kruisum, van Kruissel, sorry. Dankjewel. Leon Abelman, dank. Leuk dat jullie er waren. Gaan we even naar het voetbal. Bas Ticheler. Arsenal, Dorisje, Dortmund. Wie? Bortmund, Dortmund. Nee, ik bedoel die andere. Arsenal, die was goed. 0-0 is het na tien minuten. Ja, flauw. 0-0 uh, in deze uh, toch niet onaardige wedstrijd. Op papier dan althans. In het begin van de wedstrijd zijn de Duitsers toch wat beter in Londen. Dat uh, had toch eigenlijk niet iedereen zomaar verwacht. Dortmund vecht natuurlijk ook nog wel voor een soort laatste kans. Moeten eigenlijk winnen van Arsenal om nog in de buurt te komen van de tweede plaats. Ploeg staat nu derde. En Arsenal thuis de favoriet moet winnen om zeker te zijn van die volgende ronde. Iedereen kijkt, zoals ik al eerder zei, naar Robin van Persie... die ongelooflijk in vorm is de laatste weken... maar voorlopig nog niet in het hoofdstuk voorkomt. Dortmund heeft twee kansjes gehad. Twee keer de Poolse spits Lewandowski... die eigenlijk net telkens een stapje te laat komt... of de bal net niet goed mee kan krijgen. Maar zag er in ieder geval twee keer dreigend uit. Opmerkelijke detail trouwens op voorhand op deze wedstrijd. Namelijk Arsenal speelt met elf verschillende nationaliteiten. Op de achtergrond zijn we nog even aan het uitzoeken of dat een unicum is... of dat dat eerder is voorgenomen. Ik kan het me eerlijk gezegd niet herinneren. Maar een Pool, een Ik Duitser, een Belg, een Fransman, een Spanjaard... een Nederlander, een Braziliaan, een Engelsman, zo toch nog? Een Welshman, een Cameroener en een Ivoriaan. in het basiselftal van Arsenal. Nou ja, uh, <lacht> nogmaals, is dat een unicum of niet? Misschien is het wat voor de mythbusters. Uh, zo niet, dan zoeken wij het nog even uit. Maar het is voorlopig in de wedstrijd 0-0 na een minuut of 10. Gaan we nog even naar Frank Wilaard in het matchcenter... Frank, wat jij het antwoord op die vraag, is dat een unicum? Uh, ik vermoed van wel, maar uh, ik durf dat ook niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik durf wel te zeggen dat er al het nodige aan doelpunten is gevallen in uh, uh, deze Champions League avond. Nou, het nodige overdrijf ik misschien al zelfs wel een beetje. baten of tegen Pielsen namelijk is al klaar dat uh, die twee ploegen spelen in de pool van uh, Barcelona... Die zijn wat eerder begonnen omdat het uh, daar nogal koud is om uh, laat te beginnen. En uh, de Tsjechen hebben gewonnen van de Wit-Russen. Dat betekent uh, vrijwel zeker dat de Tsjechen uh, naar de uh, Europa League uh, gaan. Want Bata Borisov moet nog op bezoek bij Barcelona. We gaan er gevoeglijk vanuit dat Barcelona die wedstrijd dan maar gaat winnen. En dus heeft Pielsen dat uitstekend gedaan door met 1-0 te winnen in, uh, in Wit-Rusland. En de eerste goal van de kwart voor negen wedstrijden is ook gevallen. Valencia is uh, na tien minuten op voorsprong gekomen door een goal van Jonas tegen het genk van Mario Been. Die wedstrijd zou nog bijna niet doorgaan... omdat het al dagenlang regende in Spanje. Maar vandaag besloten de weergoden dat het droog was. En dus was het veld uiteindelijk nog net wel goed genoeg bespeelbaar. Goed genoeg in ieder geval voor Valencia... om binnen 10 minuten een goal te maken tegen de Belgen. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Als je een vraag hebt op Twitter... dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden iedere avond een vraag hier in BNN Today. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Tweetet vraagt... bestaat er een soort plastic versnipperaar... om plastic afval wat compacter te kunnen recyclen? Hashtag durf te vragen. Goedenavond, ik spreekt met Henk Kras van Kras Recycling Vollendam. Zo wij mijn weten zijn er voor het huishoudelijke stromen... geen kleine versnipperaars, geen plastic versnipperaars. Als je praat over verpakkingen die vrijkomen in het huishouden... bijvoorbeeld een boterkuipje... Een shampoofles, een uh, fles van, voor Coca-Cola of Sportenergie of Spa. Dat zijn allemaal uh, kunststoffen van verschillende samenstellingen. Die hebben allemaal een, een ander soort verwerkingsmogelijkheid en moeilijkheidsgraad. Als je die versnippert en samenmengt, dan is het heel moeilijk het uit elkaar te sorteren. In op dat moment zijn ze dus nog heel moeilijk uh, voor recycling, de verwerking. Hashtag durf te vragen. Ja, Bas Dichler, wist je niet, hè? Nee, het nee. is wat 0-0 nee. na 12 minuten. Ik ben heel blij dat ik het nu wel weet overigens. Arsenal tegen Dortmund. Het is uh, eigenlijk net onderweg. De Duitsers blijven toch wat gevaarlijker en wat dreigender. Wel het eerste moment ook aan de andere kant gezien. Voorzet van André Santos, de linkervleugelverdediger van Arsenal. Op het hoofd van Van Persie, maar vrij zouteloze kopbal. In de handen van de, de Duitse keeper Weidenfeller. En dus nog 0-0 in Londen. Pas tegen zometeen meer natuurlijk van Arsenal, Dortmund.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 Kijk voor tips op geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is Radio 1.